Graad of 20. Morgen meer zon, maar ook een enkele bui, ook dan 20 graden. Dit was het.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 Zandvoort Zo, en... heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Ik heb genoeg.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 ik heb genoeg, ik heb genoeg, ik heb genoeg van jou. Jij bleef me toch niet trouw. Ik heb genoeg, ik heb genoeg, ik heb genoeg van jou. Ik heb genoeg van jou. Ik heb genoeg van jou. Ik heb genoeg van jou, ik genoeg voor jou Ruud. Ik laat ook je microfoon lekker dicht verder is van de uitzending. ZZ en de maskers was dit met Ik heb genoeg van jou. Welkom terug bij het tweede uur van de vinyljaren. Oh Jo, het is er, Ruud. Ik heb genoeg van jou. Ik ga. Doei. Ik ga. Dan Tjonge, jonge, jonge. Bob Bauer zong het en schreef het, dames en heren. Dit prachtige liedje. Ik heb genoeg van jou. Het ultieme nummer in de jaren zestig om je verkeering uit te maken. Ja, je zong, als je je verkeering uit wilde maken, dan zong je gewoon deze tekst voor het, voor, het, voor het meisje. En het wordt gelijk duidelijk. Toch? Nee, ja. ja, het was volkomen duidelijk allemaal dan. dan Weet je precies waar het over ging. Ja, Want, dat uh, is wel duidelijk. Nou, ik heb genoeg van jou. Oké, mijn mazzel. Huilen is het ook uh, niet goed genoeg meer. Ik heb genoeg van jou. Huilen He? nou, is ook niet meer goed. Nee, ik, ik, gewoon, niet... ik heb gewoon genoeg van jou. Ja. Ja, zo, zo is dat. Love goed. of my life. Ja, dat is zo wel... Dat is wel weer in flagrant tegenspraak, natuurlijk. Ja, dat is een mooie ja. tegenoverstelling. Maar ja, is dit nee. iets met de confrontatie wat je bedoelt? Nee, nee, nee, nee. Nee, oh. nee, nee dat blijft nog even geheim. Ja, nee. het, wordt, het wordt wel erg leuk. Maar ja, ik kan je me je nog het mooi, herinneren... Het is voor mij ook geheim. Dus. Ik, eh, eh, ik, ik heb bijvoorbeeld... Er is nog zo'n gek voorbeeld hè, van tegenstrijdigheid. Op de Beatles LP help bijvoorbeeld. Dus je kan het eens staan. staat eerst het nummer I need you. En direct daarna I've got another girl. Nou. <laughs> <laughs> dat is ook een mooie. Ja, dat is ook zo'n uh, zo leuke combinatie zo. Hier kom, nu, ik heb genoeg van jou. En dan Love of My Life. Hier is Queen. to me. Ongelooflijk mooi dit. Love of My Life van uh, de plaat uh, Night at the Opera van Queen. En ja, dat konden die gasten echt. Als je die vocale arrangementen hoort, dat is zo, zo uniek. Er is geen band die dat zo kon, denk ik, als Queen. Het was natuurlijk wel allemaal studiowerk. Ze hebben dat live eigenlijk nooit waar kunnen maken. En dat ging toen niet. Ik kan me nog wel herinneren dat, ze, dat je toen wel eens een, een live optreden van Queen Dan speelden ze bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody. Daar is het begin. En ik kan me dat nog herinneren, ik heb er nog ergens een video van, van een concert uit Budapest of zo. En dan spelen ze van de Bohemian de het begin. Dan komt het opera en dan lopen ze de buren af en dan krijg je een bandrecorder in beeld. En dan draaien ze dat stuk, dus van de bandrecorder. En tegen de tijd dat het ruige eindstuk komt, komen ze weer terug op de buren. Ja, dat is ze apart. Dat, ja, ze hebben dat dus, hebben dat dus nooit, nooit live kunnen spelen, dat uh, kon ook niet natuurlijk. Want die Focal-arrangementen die waren gewoon wel vier, soms wel drie, vier keer overgedubd. Ja, En als je dan maar met een viermansband bent, dan wordt dat een vrij lastig uh, verhaal. Kan men dan nog wel... Nou ja goed, die Bohemien hebben we het straks nog wel verder over. Kan me daar nog heel veel van herinneren natuurlijk. Uh, maar goed, dat uh, strakjes. We gaan nu weer naar Tommy. En uh, als je dat toch bekijkt, die, die hoes van die plaat die is echt zo verschrikkelijk mooi. Uh, belangrijk... Uh, in het oogspringend verhaal zijn natuurlijk de flipperkastballen, de pinballs. Die staan er zeer groot op afgebeeld. Maar het leuke is, als je de, dat kunt, kan ik u helaas niet laten zien... maar als je de hoes openslaat, dus het is een dubbel LP, dus dan sla je die hoes open. En dan zie je gewoon een compleet uh, uh, interieur van, van een flipperkast. En daar, gaat, daar draait het verhaal natuurlijk ook een beetje om. Tommy was een doof en blind en stom jongetje. Hij kon niet praten, hij kon niet zien, hij kon niet horen. Niks. En op een gegeven moment uh, gebeurt daar van alles. Hij gaat naar allerlei vreemde dokters toe. Maar wat op een gegeven moment gebeurt... is dat hij dus bij een flipperkast terechtkomt... en iedereen gewoon van de mat speelt. Want hij, hij voelt dat op de een of andere manier voelt hij dat aan. En, en hij is daar verschrikkelijk uh, goed in. En daardoor wordt hij een soort van goeroe... een soort idool van, van allerlei mensen. Het is, het is een beetje een absurd verhaal... maar daardoor wordt hij een soort goeroe van allerlei mensen... En dan hadden we hadden straks al dat stuk van dat neefje, die pest hem dan. Uh, maar er zijn een heleboel mensen die, uh, die dat dan fantastisch vinden. En die hem dus als een soort godje zien, zeg maar, die Tommy. Um, nou, we gaan nu luisteren naar het nummer dat ergens laat op die, uh, op die flippenkast: En dat heet Pinball Wizard. He's playing clean, he plays by intuition The digit counters fall That deaf dumb blind kid Sure plays a mean ball sense of smell always has a replay never tilted on that damn dumb blind kid sure plays me That's a rip! We kenden natuurlijk de stem van Rod Stewart. En, uh, die vervulde dus in deze versie de, lol, de rol van de local lad. Dus de man die bekend stond als de flipperkampioen en door Tommy dus uh, genadeloos verslagen werd. En vandaar dat in dat uh, deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. En pinball, dat, ja, dat is, uh, zo noemen ze, uh, een flipperkast. Of, die is, dingen. of uh, zilverbol. Dat dus ja. nog wel zo. Oh ja. Maar u kent het wel, die flipperkasten. Die, die, tegenwoordig zie je ze eigenlijk niet meer zo. Ja, van die super elektronische dingen met heel veel tellertjes en gedoe. Dat is ben... dus, dus wel lachen. Uh, bij onze acquisiteur, ja. de man van onze programmeleiding, ja. Luc Krom. Ja. Ja. Bij hem op de, boven op de eerste verdieping staat zo'n ouderwetse pinball. Echt zo'n mechanische kast. Ja, die, die, echt die, een die, oude oh, heerlijk is dat. Die, die een gigantische herrie, Ook met van die mechanische tellers. Ja. Weet je, dat je die cijfertjes ziet rond. Nee, dan, dan, dan, nee niet, dat is wel digitaal. Dat zijn wel letjes. Oh, nou, maar, dan, dat is uh, toch niet echt? Hè? Nou, <laughs> ik vind hem aardig echt. Ik heb er een keer mee mogen spelen. We hadden ja. een beetje opstartproblemen na de verhuizing. ja. ja. Dus heb ik een beetje kunnen fritselen. Erin. Ja, maar dat, en... dat hoor je, ik zie de digit counters vol. Hè? Dat zingt hij in de tekst. Ja. Dat zijn dus echt nog die oude rolletjes die, die, die, die gewoon rolden. Daar had ik vroeger een uh, ja. wekker van. Ja, die, die, die, die rolden echt. Dat zag je echt het rollen. Stukje een stukje om en dan klapt het Maak, zo dubbel. Ja, het maakt er een pok die ding. <laughs> <Ja>. <laughs> ik. Maar deze ook, met zo'n digitaal uh, tellertje. Ja. Ja. Nou, ook hoor. Die maakt ook een herrie. Want ja. die, die elastiekjes, die bumpers en weet ik. zo <laughs> <dat is> allemaal... <laughs> gaat gewoon zo. Ja, ik zal er wat op gespeeld hebben. Ja. Gewoon oh, mooi. mooie kasten ja. waren dat. Echt prachtig. En, um, ik wil er ook een. Ja, ik, zou, nou, ik, denk dat je, ik denk dat je een vermogen moet betalen. voor die Ik kasten. weet het bijna wel zeker. En, ik denk dat je een echte originele Belly hebt. Want dat waren ze natuurlijk. De, de ja. Belly, ja, belly heette die dingen. Ehm... Um, de, ja, Belly was dat geloof ik. Ja, dat was een heel bekend merk in die tijd. Wordt ook genoemd in deze tekst trouwens. En dat, dat waren ze. Dat waren de echte originele flipperkasten. Die, die, maar ja, die zie je tegenwoordig niet meer in de kroeg. Want ze nemen te veel ruimte in. Dat waren dingen. Maar ja, ja toen die grote niet ja. Dus dat was het allemaal niet. Goed, nou, we gaan naar uh, ZZ en de Maskers. Weer. Ja, kwam mooi. Um, een nummer uit 63. Um, toen de eerste, de allereerste James Bond film uitkwam. Ja, echt waar. Toen kwam, het was 63, 62 of 63, dat wil ik afwezen. Maar in ieder geval kwam toen de aller, aller, aller, aller eerste uh, James Bond film uit. Dan zouden we er ongeveer 5.691 te volgen. Maar, Maakt niet uit. <laughs> maar toen kwam in ieder geval de allereerste film en dat was Dr. No. En die, die, die tune van die film, later is het allemaal zo geworden dat allerlei bekende artiesten, dat begon al met de tweede film... Uh, er werden bekende artiesten gevraagd om de tunes te zingen. Dat begon al met Goldfinger. Dat was de tweede. Uh, met Shirley Bessie. Maar deze eerste nog niet. Goldfinger was de derde hoor. De derde. Oh. From Russia With Love was de tweede. Oh ja. Ja, In 1963 dat... was dat. Ja klopt. Doctor No in 1962. Ja klopt dat. Nou, fijn, wat weet jij toch veel. Weet je, het is wel een leuk weetje. Die Dr. No, weet je hoeveel dollar die heeft omgezet? Eh, zou het niet weten. 59 miljoen dollar. Nou, dat was in die tijd een verschrikkelijk hoop ja. geld. En 63 <laughs> van Brussel was love, even een klein leuk weetje. Ja. 78 miljoen oh, ja. En Goldfinger 124 miljoen. Ja, maar dat was een fantastische. Het waren toen nog fantastische films. En vooral omdat je natuurlijk toen nog niet die digitale technieken en zo had. En uh, ja, ik blijf toch zeggen dat uh, Sean Connery toch de beste James Bond was. Hoor. Ja, zeker weten. Zeker weten. Dat zeker echt de weten. allerbeste James Bond. Roger Moore was leuk, maar wat daarna is gekomen, dat is eigenlijk allemaal minder. Timothy Vindelijk. Dalton was er niks. Nee, maar Pierce die... Brosnan was nog wel leuk. Nou. De Crack vond ik ook niks. Nee, maar goed. Wij zijn, ik ben nog uit de tijd van uh, Sean Connery. Hè. Fantastische James Bond. Ehm, um, goed, maar Z en de Maskers hebben die tune, dus want daarom kwamen we er eigenlijk op. ZZ en de Maskers hebben die tune ook op deze LP gezet. Hier zijn ze. Main Team from James Bond 007. ZZ en de Maskers. Hier hoor je hoort dus vooral dat, dat orgeltje heel leuk, hè? Die vier zeg maar. Zo'n klein houten dingetje. Uh, op, op, een, op een onderstelletje. Er zat, een, er zat ook een spiekertje in. Er zaten uh, vijf knopjes op, geloof ik. En, en een paar van die draairegelaars of zo. Ze. Dus, uh, we hadden ook heel veel gebruikt van het leger te Het was, was natuurlijk heel makkelijk. Je kon dat ding gewoon meenemen. Je hoefde hem niet eens op een versterker aan te sluiten. Want hij gaf gewoon zelf wel geluid. Um, alleen als je in zo'n beatband zat, ja, dan ging dat natuurlijk niet. Dus, uh, maar goed, het was een van de allereerste elektronische orgeltjes. En over dat James Bond verhaal. Daar zaten we net even over te filosoferen. Uh, wij, want wij filosoferen wel eens, zo tussen die platen door. Heel die eerste hoor. film van James Bond heeft opgebracht 59 miljoen dollar. En de laatste 570 miljoen dollar. Ik denk dat die 59 miljoen uit 61, 62 meer waard was dan die 500 van nu. Ik denk het ook. Ja, want het geld is natuurlijk zo verschrikkelijk gedevalueerd in al die tijden. Ik denk dat die 59 miljoen, dat klinkt dan wel, dat is een 10% van het huidige. Maar, maar ik denk dat het in, in, in... Vanuit 1962 tot en met de laatste films 2008, ja. denk ik dat het wel... Uh, Goed, toch? Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben een beller, dus we gaan gauw de volgende plaat draaien. Queen, I'm in love with my car. Wat ben je kwijt? Mijn koptelefoon. Dan moet je die ook niet afdoen. Oh, die mag ik niet afdoen? Nee. Goed. I'm in love with my car. Dat was Queen van de plaat A Night at the Opera. Uh, we gaan door. Want uh, we hebben nog een heleboel leuke dingen te doen. Uh, we gaan eerst even de kraker van de week, hè. Mollies, lukt dat? Nee. 45 toeren. 25, sorry? 45. 72? Ja. Nee, nou, nee, 83. Nou, goed. Goed, 85, okay. mijn geboortejaar. Ja. Ik heb een uh, singeltje meegenomen van Hall Oates, dames en heren. Ook weer uit dat koffertje van platen zonder hoesten. Ze, ze zal wel kraken. Ja. <laughs> Inderdaad. <lacht> Heerlijk. I'm a rich girl, heet het. Doet hij het nog? Er is alleen nog maar de lead-in. Die ik even zo oh. met de hand deed. Oh, dat deed me dat is, dan. Dat zegt wat over de rest van de... Nou, dat, uh, jammer dan. Daarom heet hij ook de kraker van de week. Hier is een Hall Oates. <lacht> dat zei ik. <lacht> Wij oh, staat hij gewoon verkeerd op. De... Ja, zie je, wij zaten er gewoon verkeerd op. <laughs> kan ik je mooi plagen, he? Ah, uh, man. Valt nog nogal mee. Ja. Ik dacht, begin door, ik denk, nou, dit wordt wat, jongens. We horen alleen maar gekraak, geen muziek. Maar het valt allemaal nog mee. Hall Oates waren dit. Dirk Hall en John Oates. En het nummer, dat heet uh, She's a Rich Girl. Dat is nou wat ik nog zoek. Een rijke vrouw. Kan je lang zoeken? Ja, is dat zo? <laughs> ja, oké. Okay. Nou, bedankt voor het geven van deze hoop. Die vallen ja. op, uh, knappe jonge mannen. Ja, nou, dat ben ik niet. Dat... Uh... Is nou helemaal zo. Maar ik Anderen. wel. Jij wel. Ja. Maar jij hebt het ook nog niet gevonden. Nee. Ah, nou dan. Je nee, wel gevonden, maar ja, ze willen niks meer. Nee. Nou, nou. Maar blijf je dan met al je knapheid? Hé? Uh, We het gaan potjes op een deksel. Een deksel gaan... op een potje. Ja, ja. Wat moet je nou met een lesbische vrouw? Een potje. Dat heb je toch allemaal <laughs> niks aan. Schijtig uit. Maak van alles potjes, dat weet je toch. Oké. Okay. Ja. Oh, dat is een leuke uitspraak. Maak er overal een potje van. Ja, dus <laughs> Hij heeft er een potje van gemaakt. Nou, mijn collega, meer... mijn collega Zal... Jan, die ken je wel. Die had een vriendin. Ja. Uit. Ja. En daarna ging ze nooit meer want de mannen. Is nou een pot geworden. Ja. Dus hier heb er letterlijk een letterlijke potje van gemaakt. Ja, precies. Nou, leuk zullen we het bereiken. weer over muziek hebben? Ja, ja vertel eens. Hoe morgen zeg. Uh, Tommy. We gaan weer naar Tommy. En dat is een nummer dat een familielid komt van... Ik heb een dokter gevonden die... Tommy zou kunnen genezen. Dat dacht hij. Nou, zo heet het nummer no, 0. No, There is a doctor I found. at The Orchestral. Tommy London Symphony Orchestra. and Chamber Choir. There's a man a fan could bring us all joy There's a doctor a fan could cure the boy A doctor fan can cure the boy There's a man a fan could remove his sorrow He lives in this town, let's see him tomorrow Let's see him tomorrow He seems to be completely unreceptive The tests I gave him showed no sense at all His eyes react to light, the dials detected He hears but cannot answer to your call Heal me. See me. Heal me. Touch me. Heal me. There is no chance, no untried operation. All hope lies with him and none with me. Imagine, though, the shock from isolation When he suddenly can hear and speak and see can give the kind of stimulation Ja, dat is een prachtig. Daar is de dokter uit En uh, als u goed heeft geluisterd en u heeft het herkend, heeft u natuurlijk een aantal beroemde stemmen gehoord. Onder andere die van Pete Townsend zelf, die dus uh, zei dat hij een dokter gevonden had. De uh, dokter, dat was Richard Harris, uh, die ook onder andere bekend is van MacArthur Park. Uh, Steve Winwood als vader van Tommy deed er natuurlijk in mee. Uh, vergeet ik nog iemand? Ja, niet. Roger Daltrey natuurlijk. Roger Daltrey als, uh, als Tommy zelf. Een heel compleet verhaal. Het uh, zijn wel vier nummers, hoor. die hoorden maar het, nee, het was, was, maar. Ja, het was een heel compleet verhaal. Go to the mirror, boy. Um, je hoort natuurlijk fragmenten van See Me, Feel Me ertussendoor. Dus een heel compleet verhaal over dat Tommy dus genezen moet worden. En dat, het, uh, dat hij eigenlijk alleen maar praat, ziet en hoort als hij, als hij achter de machine staat. Maar dat hij in, binnenin een soort... Uh, blok heeft. En dat komt geloof ik omdat hij gezien heeft, als ik het goed hoor herinner, tenminste, dat er iemand vermoord werd ofzo. En daardoor werd het, dat die blokkade op, uh, opgeworpen bij het kind. Goed. Nou, uh, we gaan weer naar Zetten de Maskers. En we waren toch een beetje in het lugubere, dus laten we dan ook maar luguber blijven. <lacht> dan hebben we van de tijd toch uh, Preuts Nederland toch wel schande sprak, omdat het uh, een rare tekst had. Maar Bob Bauer vond het allemaal prima. En uh, het was een beetje een absurd verhaal natuurlijk. Zet, zet en de maskers. En luister en huiver. Want hier komt Dracula.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 We dronken eerst een knekelwijn Naar recept van Frankenstein Daarna soep van vleermuisbloed Getrokken van een mensengoed oh, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula. Dracula. Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem, aan een monsterlijk gedroogd. Dracula. Dracula. Dracula. Dracula. Dracula. Dracula. Dracula, Dracula, wat zal het Nu van mummy leer, vermeldde nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam, want bij de toespij stond mijn arraaien. Ik het dat Nederland daar toen schande van sprak. Goed, ja, de... ik vind het wel een mooi nummer. Ja, leuk. Dracula heette het. Ja. Um, we gaan naar de Queen. Want we hebben nog een spectaculair slot voor u van Tommy natuurlijk. Dat, uh, we gaan de hele, bijna de hele finale laten horen. Maar dan moeten we wel opschieten, want anders hebben we dat niet meer. Dat is wel erg mooi. Queen, dus het ultieme nummer. De ultieme popzong van de jaren 20e eeuw, mag je wel zeggen. Want. Al een jaar top 2000 staat het ding op nummer 1. Behalve één keer toen bouwden wij een omdraaf. gedrukt even met avond. Maar voor de rest, eigenlijk lang top 2000, nu staat het ding op 1. We hadden vroeger de top 100 alle tijden. Dan stond die ook altijd op 1. En ik weet het nog, omdat wij toen de tijd, uh, in, ik geloof 1992 of zo, voor die top 100 alle tijden moesten die balletjes die, die gespeeld worden. Uh, er was een spektakel van allemaal live bands. En uh, wij deden daar als band ook al mee. Uh, en wij waren dus denk ik een van de allereerste bands. Die het stuk dus helemaal, echt helemaal live speelde. Er waren wel meer bandjes die dan met samples werkten. Of met bandjes of weet ik veel. Wij deden dat niet. Wij hebben hem toen echt helemaal live uitgevoerd. En dat was een klus van hier tot morgenochtend. Vooral omdat die opera-stemmetjes en zo. Vooral dat middengedeelte allemaal uit te zoeken. Maar het is ons toen de tijd gelukt. En uh, daar waren we toen ook buitengewoon trots op. Vandaar nu Bohemian Rhapsody. Nu is Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes up to the skies and see, I'm just a cool boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. No, no, no, no, no, Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub She has a devil born aside for me. For me. Tot een meesterwerk. De Bohemian Rhapsody van Queen. Uh, we, gaan even, we gaan snel naar Tommy. Want we willen, ik wil u graag het slot zoveel mogelijk helemaal laten horen. Deel van het verhaal waarin Tommy zijn volgelingen aan vraagt. Om zichzelf tijdelijk doof, stom en blind te maken. Maar zijn volgelingen die vinden het allemaal niet zo prettig. Omdat zijn familie van Tommy uh, nogal aardig wat uh, commercieel succes haalt uit het zogenaamde... Tommy's Holiday Camp. En de volgelingen komen dus in opstand tegen Tommy. En zeggen dan, we're not gonna take it. Tommy krijgt dan een nieuwe verlichting, zoals het dan heet. En vraagt zich dan af, see me, feel me, touch me, heal me. Het slot van de orchestral Tommy en die draaien we helemaal als we, als we tenminste de tijd er Maar dus misschien is het ook leuk om te vertellen waarom die blind is geworden in het precieze verhaal. Ja, dat, nou, dat zoeken ze maar op. <laughs> ik kan ja. hem heel, heel snel, snel vertellen. Ja, vertel jij het even heel snel. Want jij weet het, jij bent expert. Ja, daarom. Captain Walker, die was, met uh, de oorlog en weet ik wat, in 1921 kwam hij weer terug. Dat is vier jaar later en dat hij is weggegaan. Ja. En uh, die zag zijn vrouw met een minnaar, dus die had zijn minnaar vermoord. Maar Tommy zag dat allemaal. Dus de ouders van Tommy vroegen aan hem of hij het niet wou zien. Net doen alsof hij het niet gezien heeft en niet gehoord heeft. En er nooit van zijn leven iets over zou zeggen. Nee. Hij was zo getraumatiseerd dat hij het iets te letterlijk opnam en doofstom werd en ja. blind. Juist. Zo so is dat. Dat is snel. En dit is het einde. Ja. We're not gonna take it. Truly sealed. You can't speak other, 'cause your mouth is filled You can't see nothing, and pinball completes the scene. Here comes Uncle Ernie to guide you to your very own machine. to Dat is het integrale einde van uh, die prachtige opera Tommy. Fantastisch gedaan, vind ik het. Uh, je kunt er natuurlijk niet... Ik, ik, zou, dit, <laughs> ik zou dit gewoon misschien eens twee uur lang helemaal moeten draaien... om het verband ook uh, goed te zien. Fantastisch gedaan door de London Symphony Orchestra en Chamber Choir. Uh, een hele grote productie dus. Met, uh, met een aantal grote Engelse uh, topartiesten... Uh, als, uh, als speciale gasten, waaronder Rod Stewart, Ringo Starr, Richard Harris en natuurlijk alle leden van de Hoe. Uh, fantastisch gedaan, uh, prachtige plaat. Nou, we zijn er bijna uit, hè. zullen we nog een volksliedje doen? Eentje dan? Eén klein volksliedje. Wilhelmers? Nee, niet, nee, niet Wilhelmers. Die staat niet op die plaat van Queen. Dit wel. Brian May, moet je horen. een oh, waardig besluit. He. He, he. Ik vind het wel. Ja, okay. Ik vind wel dat je erbij bij ons <tomt> staan even. Maar ja, heb, heb ik ook gedaan. Goed. Dames en heren, dit was de finaljaren voor deze fantastische woensdag. De 18e augustus, volgende week, zijn we er. Hopelijk weer. Je weet maar nooit. Weet met me nooit. mij. Ja, je weet maar nooit. Met Als het nou mooi weer is, zit ik op het strand. He? Ja, oké. Okay. Nou, we gaan er gewoon vanuit dat we de volgende week weer zijn. Met weer drie nieuwe leuke platen. En uh, nog een raar lopen en nog een kraker en zo. Maurice, bedankt voor de, te, voor de techniek. Ja, graag gedaan. Jij bedankt um, voor uh, de mooie LP's. Als u uh, wilt weten wat we gaan doen, nou, dan moet u lid worden van onze hives. Hè, vinyl, ja, oh, ik dacht uh, dat we gaan naar vier. Ja, maar, nee, ja, ook. Oké, okay. dan moet je lid worden van onze hives. Nou, um, wat was de adres ook weer? Uh, vinyl ZFM. .huis.nl geloof ik, of ja, zet ja. er Eén van die, twee. Ja, één van die twee. In ieder geval de vernieuwjaar zoek naar vernieuw en dan kan je ons vanzelf vinden. Anders kijk je, zoek ja. je Ruud Jans op of zoek je mij op op Huis en dan kan je er ook vier komen. Ja, zo is het. En uh, wat ga je zaterdag doen, Ruud? Zaterdag ga ja. ik spelen, en proef elkaar aan. Haarlem. Oh, de Blauwe Drijf? Ja. Oh, gezellig, Jess. Om vier zeker. uur is middags. Ja, oh, alleen oh. maar Jess. Ja? <laughs> Zaterdagmiddag, vier uur, ja. ja Oké, okay, keurig. We, gaan we naar de Blauwe Drijf? Nou, gezellig. Ja. Oké, okay. dag. En maar nu gaan we naar de 11 toch? 12? 13. 4. Moet 16. wel door 4 te delen zijn, hè? Het moet door 4 te delen zijn. Oké. Okay. Wat gaan nou, we dan doen? Eh. Uh, uh, 16. <laughs> Keurig. <laughs> uh, doei! doei! Tot de volgende keer!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 In Moskou wordt later deze week vanuit het westen een koufront verwacht. Dat kan een einde maken aan een periode van twee maanden hitte en aan de smog in Moskou. Door bosbranden is de hoofdstad van Rusland nog steeds gehuld in een dikke smog. Wel is de smog van de laatste dagen iets minder dik dan eerder deze maand. De bosbranden hebben meer dan 50 Russen het leven gekost en meer dan 2000 huizen in de as gelegd. Amerikaanse wetenschappers gaan cellen van koraal invriezen om bedreigde soorten later opnieuw te kunnen laten groeien. Ook embryonale cellen worden in de koraalbank in Hawaii opgeslagen. De inhoud kan jarenlang goed blijven. De koraalriffen bij Hawaii worden ernstig bedreigd, onder andere door vervuiling en het vissen met gebruikmaking van dynamiet. Als er niets wordt gedaan, kunnen de koraalriffen binnen 40 jaar verdwijnen, zeggen de onderzoekers. In Rotterdam heeft de politie een rijinstructeur aangehouden die zijn veiligheidsriem niet omhad. De man gaf een student les toen agenten de auto aanhielden. De rijinstructeur pikte het niet dat hij op een overtreding werd aangesproken en begon de agenten uit te schelden en te bedreigen. Daarom werd hij gearresteerd. De leerling had geen identiteitsbewijs bij zich. Die kwam er af met een waarschuwing. Het weer. Vanuit het westen droog en af en toe zon. Het is een graad of 20. Morgen meer zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan opnieuw 20 graden. Na morgen wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal. het.